Wetenschappers van NASA hebben mogelijk stromend water op de planeet Mars ontdekt. Op beelden van een steile helling op de planeet zijn duidelijk donkere strepen te zien die zich naar een dal verplaatsen. Vooral in de warmere maanden waren de strepen goed zichtbaar. Maar toen de temperatuur daalde vervaagden de strepen. De beste verklaring daarvoor is volgens NASA dat er in het zomerseizoen stromend zout water over de hellingen loopt. Er is nog verder onderzoek nodig om dat te bewijzen.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 Ach, is het alweer twee uur geweest? Ja, het is echt alweer twee uur geweest. Het is tijd voor de nachtzuster op Radio 1. En dat principe is hetzelfde als altijd, heel eenvoudig. Er is een wachtkamer waar je heel simpel in kunt komen te zitten... door te bellen naar 0800-1121. En dan ben je al heel snel aan de beurt om een vraag te stellen. Die vraag kun je voorleggen aan alle luisteraars van Radio 1. En uh, er is altijd wel iemand die een antwoord weet. Mogen vragen zijn wij al heel lang mee rond. het mogen vragen zijn die je vandaag te binnen zijn geschoten. Alle vragen zijn welkom via 0800-1121. Wil je liever dat wij jou even bellen? Dan mail je me via omroepmax.nl. Nachtzuster. -apenstaartje -omroep apenstaartje omroepmax.nl En je kunt twitteren via apenstaartje nachtzuster. Dat wordt allemaal gelezen en bijgehouden. En wat ook nog kan is chatten tijdens dit programma. Dan surf je even naar www.nachtzuster.net Dus niet .nl, want dat is niet zo'n nette site. Maar nachtzuster.net En uh, daar zie je dan links chat staan. Die klik je aan. En dan ben je van harte welkom tussen alle mensen die praten tijdens dit programma over dit programma. Maar nogmaals, wil je op de radio met je vraag of straks met je antwoord 0800-1121. Ze legt haar handen op mijn woord en kijkt me even onderzoekend aan.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe aan de Nacht, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al Nacht, ik de morgen? Nachtzuster, doe wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, ik brand van binnen. Nachtzuster, Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo ik de morgen? Nachtzuster, iets aan de pijn. Zonder jou beginnen, nacht zuster Ik brand van binnen Nacht zuster doe iets aan de pijn doe. nacht zuster Waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster Haal ik de morgen, nacht zuster Doe iets aan de, oh, oh, eh, oh, oh, de, de, de, de pijn nacht zuster Nacht zuster Nacht zuster Iets de pijn, pijn, pijn nacht zuster Nachtzester. Oh, oh, oh. Nachtzester. Oh, oh, oh, De pijn, de pijn, de pijn, de pijn. De pijn. De, pijn. O, ho, ho. De, pijn. de pijn. Leuk altijd om te weten dat dit uh, van dat album Virus kwam. En nou zit ik me even voor te stellen, want ik had natuurlijk die LP's als... Uh, uh, een jong meisje in de jaren tachtig. En uh, wat was dat nou? Dit was niet die roze met groene. Dat was niet virus. Volgens mij was het een zwarte, herinner ik me. Nou, in ieder geval, daar kwam de plaat Nachtzuster vanaf. En die draaide ik net van Doe Maar. Je kunt bellen naar 0800-1121 als je een vraag wilt stellen tijdens dit programma. Dat deed ook Anna. Goedemorgen Anne. Ja, goedemorgen. Hoe gaat het? Ik dat toch weer een vraag? Ja, want het zal ook niet zo wezen. Ik heb nou een boek gelezen, of twee boeken, van Edgar Allan Poe. Twee die boeken? Die lezen van uh, 189 tot 1849. Ja. En dan kwam ik in die boeken weer tegen dat die mensen vroeger een slaapmuts. Dus niemand droeg daar een kamerjas of een ochtendjas, maar ja, een slaapmuts. Oh, oké. Okay. Ja, ja, een slaapmuts. Ja, die kamerjassen wel. Oké, okay, en een slaapmuts. En een slaapmuts. Ja. En ik vraag me af waarom deden die mensen dat? Jeetje waarom Anne! waarom wij dat niet meer? Anne! Heb je wel eens gehoord van centrale verwarming? Ja, maar ze hadden vroeger vuren die ze in die slaapkamer stookten. Nee, wel nee toch? Dan gingen ze s'nachts toch niet het vuur aanlaten? Nou, volgens die boeken wel, dan uh, stookten ze het vuur lekker op... ...en dan blijft dat nagloeien en dan kropen ze hun bed in... En dan was die kamer lekker warm. Ja, maar dan werd je, dus, werd je om vier uur werd je wakker met je koude oren. <lacht> en, dan, en dan had je dus die muts nog op om de warmte vast te houden. Ja. Ik heb een flauw idee. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, echt, iedereen mag van mij bellen naar 0800-121... als het niet met me eens zijn en er nog andere redenen zijn te verzinnen... om een slaapmuts te dragen. Maar volgens mij was, dat, vroeger was het vroeger gewoon koud... Ja, zou dat het wezen? Ja. Want dan lees ik over die boeken helemaal niks. En het is gewoon een soort kledingcode die ze hebben. Misschien is Als ze het ook de bed gaan, doen ze zo'n ding op hun hoofd. Misschien is het gewoon ook wel een beetje uh, uh, luiheid. Ik van. even heel slecht. Ja, dat komt, ik ben niet zo lekker bij stem vandaag. Oh. Nee, in heel Nederland ben ik wat krakerig te ontvangen vannacht. Gewoon, het is toch een beetje... <kliek> ja, we moeten nog even, even warm draaien. Maar ik denk dat Edgar Allan Poe gewoon ook een beetje lui was... en niet heeft nagedacht of hij nou alleen de arme mensen een slaapmuts op moest zetten. Maar gewoon al zijn personages... Ja, ik ben wel een... erg nieuwsgierig. Ja. Nou, gelukkig, daar zijn we. Hoe was je week verder? Ik versta je weer zo slecht. Ik vroeg of je verder een beetje een leuke week gehad ik je had. Ik bijna helemaal niet. Nee, zeg. maar je, je praat ook dwars door me heen. Dan vind je nog fluisteren. Echt? Nou, even, even stil, Anne. Ja? ja even stil. Zo gaat het wel een beetje. Hoe was je week verder? Heerlijk. je heb een heerlijke week gehad. Oh, gelukkig. <laughs> nou, dat is fijn om nog even te horen. Ik ga op zoek voor jou naar een slaapmuts uh, antwoord. Ja. Ja? Heb je er een op nu? Nee, ik moet er niet aan denken. Heb je warme oren? Ja hoor. Heb je centrale verwarming? Nee. Oh. Oh ja, het is natuurlijk ook hoogzomer. Ik oh. heb een heerlijke gaskachel. He, lekker. Nou, geniet ervan. Ik uh, ga mijn best voor je doen. Dankjewel, hoor. Dag, Anne. Dag. Dag. Eef, goedenacht. Ja, goeienacht. Hallo. Oh, je Eef is meneer. Pardon? Uh, meneer, ja, ja. ja nee, Wat ik... dacht je dan? Nou, voor mij komt Eef van Evelien, dus dan verwacht ik een meisje. Oh, je zei Eef? Ja. Ja, ja, ja. Nee, Eef kan ook een, mannen zijn, een mannennaam zijn, maar ik heb nooit zo genoemd willen worden. Eef vind ik stom. Oh ja Eefje. Maar hoe, maar je heet je dan heet je alleen Eef. E, e F. Nee, Evert. Oh. Ja, Evert is een mooie naam toch? Ja, ja, dat vind ik ook. Ja, dat is wel een beetje Hoeveel jaar ben je dan? Ik ben 52. Hoe oud Oh, je klinkt veel jonger Eef. Oh, dank je. Ja. Maar maar ik ga dan Evert zeggen, want dat is natuurlijk veel leuker. Waar belde je over Evert? Nou, ik heb laatst eens dus een keer bakpapier gebruikt uh, om een uh, oh. uh, koek te bakken in de oven. Yeah. En toen vroeg ik me af van, waarom kan uh, bakpapier niet branden? Hoe kan dat? Dus dat het niet, uh, nou dat gewoon niet verbrandt bij uh, grote hitte. Oh, yeah. En toen vroeg ik me tegelijkertijd af van, je hebt ook textiel wat niet kan verbranden. Ik stel me bijvoorbeeld brandweermannen pakken voor. Yeah. Van, waar worden die mee behandeld? Met wat voor spul? Want dat het onbrandbaar is, dat niet in de fik vliegt. En dat papier dus ook. Of uh, ja, wat is het voor materiaal? Ja, ik geloof, ik weet niet of het hetzelfde materiaal is. Want ik geloof nee, niet dat uh, brandweermannen pakken van bakpapier zijn gemaakt of andersom. Nee, lijkt me wel leuk, maar ja, uh, dat zal wel het. niet zo het geval zijn. Ik zie het ook wel voor me dat je een koek gaat bakken... en dat je er dan zo'n brandweerhelmpje overheen zet. Maar <lacht> dat, <lacht> dat is het niet. Dat, het het, het, is, bij, ja. dat spul is wel geïmpregneerd, toch? Ja, maar waarmee? Dat wil ja. ik niet weten. Hoe heet dat ook alweer? Ik heb die term wel eens gehoord waar dat mee gedaan wordt. Hmm. Je hebt ook uh, waterafstotend water maken. En dat, daar heb je gewoon spuitbussen voor, dat ja. weet ik wel. Ja. Maar uh, ja, nee, hoe dat geproduceerd wordt, daar uh, dat ben ik benieuwd. naar. wel grappig hoe jij mijn week even samenvat, zeg. Hoe bedoel je? Nou, omdat ik um, uh, uh, aan het begin van deze week heb ik een koek gebakken met bakpapier erboven overheen. Ja. Ja, echt serieus. Ja. En uh, eergisteren heb ik een tent opgezet en die moest nog ingespoten worden met waterafweer, of, uh, ja, waterafwerend middel. Mm, het houdt zeker in de lucht allemaal. Ja, en ik heb het niet gedaan. Oh, en toen uh, ging het dus regenen Nou, ik, ben heel, ik, ik moet eerlijk zeggen dat we, dat, dat, dat we een beetje gevlucht zijn en dat ik niet weet hoe de tent er nu bij hangt. <laughs> hij staat er nog. Hij staat nog op de camping. Och, yes. En nu moet ik wachten tot het mooi weer wordt, want je kunt een tent... Ik ben niet zo'n kampeerder, maar het is mij verteld dat je een tent beter niet af kunt breken als die nat is. Nee, dat lijkt me ook niet. En je moet hem ook niet zo opbergen natuurlijk, dan, uh, dan gaat hij naar de maan. Nee, dus, maar ik heb nu dus nog een probleem, want ik heb, volgens mij, volgens de weersvoorspellingen, kan ik pas over twee weken die tent weer opbreken. Een moet je niks van aantrekken. Het, het is zo onbestendig, je kunt nergens een pijl optrekken. Ik, ik ben zo blij dat jij het zegt, want ik word er helemaal gek van. Nee, dan moet je echt helemaal niet naar huis Ik kijk de hele tijd, kijk ik wanneer deze week moet ik nou tijd maken om die tent op te gaan vouwen. Ja. En het verandert gewoon iedere dag. Ja. Ieder half uur verandert het. Weet je, ik ging van de week had ik eens een vrije middag en uh, ik denk van ik ga naar Zandvoort. De zon stond stralend aan de hemel. Ik kom dan uit Utrecht. Ja. Kom ik in Zandvoort aan, was het helemaal bewolkt. Nou, dus had ik in mijn zwembroekje. <laughs> dus ja, balen. Toen ben ik maar door de duinen, duinwandeling gemaakt, teruggewandeld. gewandeld. Ja. Ja, het kan ook andersom, hè? Je kunt ook nu, ja. je kunt naar buiten kijken, denken: nou, het regent. Ik ga mooi mijn tent opvouwen. Het kan ja. allemaal. tegen die tijd dat je op de camping bent, is het weer mooi. Ik snap ja. er helemaal niks van. Maar um, ja, dat, uh, daar, oh ja, we kwamen van het bakpapier in de brand. Wat heb jij voor koek gebakken? Uh, ja, mueslikoek. Echt waar? Ik had uh, biologische muesli gekocht. Nou, dat was niet te vreten. Dat was echt veevoer. <laughs> het, was, het is gewoon een oud recept van mijn moeder. gewoon uh, uh, reizen het bakmeel, eieren door suiker en uh, hup de oven in. En uh, dat is heel makkelijk. En, en dan is het heel lekker. Het klinkt echt heel lekker. En uh, vanavond... Rijstaart uh, gebakken. Oh, dat klinkt Die is ook, ook heel lekker. lekker. Want ik had, had zo'n zak vol rijst gekregen en ik hou niet zo van rijst. Ik <laughs> denk van, wat zou ik er nou eens mee doen? Nou, hetzelfde recept. Jij bakt gewoon alleen maar met vieze dingen. Ja, maar het, het, door het bakken wordt het heel lekker. Als maar je het overhaalt. Even voor mij, hè? Want je zegt, je zegt nu wel gist en suiker erdoor en hopla, maar zo werkt het natuurlijk niet. Want het, ja, nee, het is echt het, heel eenvoudig. Het, het belangrijkste met bakken, braden en koken is dat het de hoeveelheid. Ja, nou dat doe ik een beetje uh, Op, op het voor ja, Op het gevoel af. Ja. Maar jij hebt gewoon in je kast staat gewoon een, een, een, een potje gist. Uh, nee, ik gebruik gewoon zelfrijzend bakmeel. O oh ja, zelfrijzend bakmeel. En wat nog meer? En dan suiker? Je, je, kunt, je kunt gewoon uh, één hoeveelheid uh, zelfrijzend oh ja, bakmeel... één hoeveelheid uh, muesli of havenmout of wat dan ook... Ja. Uh, één hoeveelheid suiker en, uh, en één of twee eieren. En klaar. Echt waar? Dat door elkaar mengen. En uh, het moet een beetje kneedbaar zijn. Nou, dat spreid je uit over, over, de, over de bakplaat. Niet te dik en... Uh, ja, en dan hebben we maar... zo drie kwartiertjes in de oven. Moet er dan niet... Ja, ik ben echt niet zo'n uh, zo uh, keukenprinses. Niet. Maar moet er niet iets boterigs doorheen dan nog? Oh god, dan vergeet ik nog ja, de zie... boter, inderdaad. Ja. Zie je? Nee, goed. Er maar... moet ook nog wel uh, drie kwart pakje boter bij. Ja. Oh, drie ja, kwart ja, ja. pakje ook? Hallo. Ja, best veel. Oké. Okay. Nou, hè he. he. Ik, mueslikoek. Ja, ik ga en... Door, en En ho hoe lang op hoeveel graden? Ja, hoeveel graden? Weet ik niet. Zet hem altijd op stand 4 uh, zo'n beetje. Okay, en dan, ja, dan kijken ze een half uur na een half uur kijken ze, en als het een beetje mooi bruin uitziet, na drie kwartieren is het meestal wel uh, voor elkaar. Oh ja, en dan weet ik uit ervaring, niet te laag in de oven? Nee, in het midden van de oven, ja. ja. Want anders dan, is het is heel raar, maar te laag in de oven wordt de onderkant zwart. Ja, precies. Ja. En van boven is die dan nog uh, rauw. Ja. Ja. Nou. <laughs> En niet te eten. Goed, even waarom ik krijg ondertussen via de chat binnen... heeft iemand een stukje bakpapier met een aansteker aangestoken. Even kijken hoe oh, dat... <laughs> en dat brandt, oh, brandt wel. Het brandt wel, maar dat ga ik ga het gelijk proberen. Ja, maar nou doe je wel een beetje voorzichtig... Uh, ja, ja. maar in, inderdaad, in de, in de oven blijft het gewoon uh, oh ja. uh, verder niet. Dan zou je denken dat daar dan een zwart uh, randje op zou moeten komen. Maar dat is niet zo. En brandweermannen, waar wordt de kleding van bij behandeld... om het brandweerend te maken? 0800-1121. Ik doe mijn best, Evert. Dankjewel. Jij bedankt. Tot de volgende keer. Oké. Okay, doeg. doeg. 0800-1121, dus zo eenvoudig is het. Uh, Rita. Ja, hallo. Wat hallo. Zit? Dag. Ja, hallo, goeienacht. Goeienacht. Zo, was je ook weer gearriveerd? Nou ja, ik dacht het wel. Oké, okay, <laughs> heb je geen regen gehad onderweg? Heel erg, ja. Ja. Ja, terwijl, terwijl mijn weersvoorspelling zei dat het zonnig zou zijn. Nee, dat is niet waar. maar nee, word, dat is niet uh, waar. Ik word er helemaal gek van. Ik, uh, uh, gisteren had ik echt nog zonnetjes in de voorspelling... en nu heb ik alleen maar regendruppeltjes. Ja, maar vanavond alleen toch? Nou, zal ik eens kijken wat hij nu zegt. Hij zegt nu... Mijn, uh, ik heb dan op mijn telefoon zo'n weersvoorspellingsding. En tot ja? en met maandag zie ik alleen maar regendruppeltjes. Ja, maar heb je vandaag ook regen gehad? Of nee, tenminste vandaag? Nee, laat ik zeggen gisteren. Nee, uh, ja, het, donderdag. Dat is ook de ene mooie dag van het jaar. Ja. Moest ik met mijn dochtertje naar het ziekenhuis... om het gips van haar arm oh, te laten ja, halen. hoe is het met het armpje? Nou, niet zo goed. Agarm. En we hadden. Agarm. Ja. Ach, arm. <laughs> arm, ja. Nee, we, we, hadden, we moesten er half twee zijn. Ik heb dus deze enige mooie zonnige middag van deze zomer. heb ik de hele middag wow. in het ziekenhuis gezeten. Oh, verschrikkelijk. Ja, dat. Maar, en jij dan? Oh, dan? Heb je een beetje genoten? Ik ben in de tuin bezig geweest. Ja, lekker, hè? Ja, joh. Wij wonen hier in Hoevelaken. Ja. Buitenaf. Ja. Dus, uh, maar ja, ik ben eerst naar de visio gegaan vanmorgen. <laughs> Ik rugklachten. Daar heb hoog. ik ook een half uurtje gezeten. Ja. Ja, en nog even in de wachtkamer, natuurlijk, eerst even moeten wachten. Dat hoort er bij, hè? net als jij ja. dus. Ja. Maar uh, nee, ik heb bonen geplukt en ik heb uh, bieten eruit gehaald. Ach. Een stuk of dertig van die mooie kleine bietjes. Lekker. De eerste bietjes en uh, wat heb ik nog meer gedaan? Ook pruimen meegenomen voor de fysiotherapeut ook nog. Eerlijk dus waar, neem je dan van... pruimen mee voor de fysiotherapeut? Wat ben je ja, bang die, dat die anders bezeert? Ik heb er zo veel en er waren van die blauwe pruimen, die zijn oh. zo lekker hè? Ja. Van ja, de eigen waar. boom. Maar jij dus bent niet, we... uh, Rita, jij bent niet de Rita van het vogeltje op het zonnescherm toevallig, hè? Uh, zo. Nou ja, dat is, dat is heel lang geleden. Maar ik ben wel benieuwd hoe het met het vogeltje afgelopen ik is. Heb wel ik heb wel een keer gebeld over die paardenbloem. Oh ja, nee, dat was niet het vogeltje op het zonnescherm. Nee. En ik heb ook nog een keer gebeld. En ik heb nog een keer gebeld toen jij er niet was, een paar weken geleden. Eerlijk waar, was jij dat? Ja, oh. ja. en toen ben ik nooit teruggebeld. Nou, als... nou ik heb zeker 2,5 uur gewacht. Ja, zie je. Als ik er niet worden. ben, dan loopt het gewoon helemaal spaak. Ja, er was een vraag over die... Uh fruitvliegjes En dat wist ik. Ja, dat weet ik dus niet, want ik was ze niet hè, Rita. Nee, jammer. <laughs> want die nou. fruitvliegjes zitten namelijk ook hier rondom... Uh, ja, Hoeveel overal laag? buiten, maar ze ja. zitten ook binnen in de aarde. Ze komen ook uit uh, plantenaarde. Ja, dat is, dat is een uh, naar verhaal, dat fruitvliegjes Echt, dat vooral wanneer je net even de planten verpot hebt. Oh. Dan, uh, en dan geef je ze weer water. Marita, we gaan nu niet antwoord geven op een vraag van vier weken okay, geleden. Oké, nou goed. Uh, sorry dan. Nee, ik, uh, niet. ik had een vraag. Ja. Ik heb hier drie transistorradio's aanstaan. Oh jee. En er zijn er... Ja, ik heb er een met oplaadbare batterijen bij mijn bed. En mijn man die ligt even in de andere kamer. Ja, dat zou ik ook <laughs> doen als je drie radio's aan hebt staan. Anders ja. Maar we niet. De ene snurkt en de andere heeft de radio aan. Dus zo gaat het hier. Ja, maar de ene radio die is uh, sneller dan de andere. Het scheelt een seconde. Ze zijn oh. dus niet alle drie even snel. Oh. Ja. Dus jij praat op, de, op mijn radio wat sneller dan, dan op die van mijn man. Huh. Dus... <laughs> ja. Hoe kan dat? Dus als ik nu hallo, hallo, hallo zeg, dan hoor je het negen keer. Even horen. God, die ben helemaal weg nu. Hallo, hallo, nee? hallo. Ja, daar was die. Ja. Ik hoorde hem. Ja? <laughs> Ja? ja, ja, ja. oh jee. Echt goed, hè? oh leuk. dus is het Drosten effect op de radio. Dat ja, blijft al zo beetje doorgaan. rechtstreeks. Ja. En die van mijn man, daar kom je even iets later binnen. Maar. Um, heel even. Ja. Um, uh, drie radio. Waarom heb je drie radios? Waarom heb je man een andere Nou, we zaten ja. net nog <laughs> weer even beneden aan een kerkertje met Brie. Oh, lekker. ik denk, nou, ik wacht op jou. En heb ik eerst naar Casaluna Casa gaan luisteren ja. Ik ook, vind ik ook altijd leuk. Ja. En nee, ja, ik ben gewoon een nachtmens, dus ik luister je ja, altijd. Maar dat weet je niet, dat ik zoveel van jou al weet. Oh, <lacht> <lacht> nu wordt het een beetje griezelig. Maar vertel over die drie radio's. <lacht> ik ken je al zo lang. Oh. Ja, maar wat gek, hè? Ja, dat die... de ene radio de sneller is en dat Maar de Rita, andere. ik vraag waarom je drie radio's hebt. En je vertelt dat je een kraker met Brie hebt gegeten. Maar je vertelt dan <lacht> nog steeds niet waarom je drie radio's hebt. <lacht> nee, met drie, doet. maar met drie. <lacht> Leuk, hè? <laughs> ja. Wat, nou goed. Ja. Maar, maar één voor je man en één voor jou. <laughs> en één voor de reserve, voor als één van de twee stuk gaat. Oh. <laughs> ja. En um, uh, uh, luisteren jullie dan ook hetzelfde, jij en je man, op die twee radio's? Nou, ik heb hem op uh, Gelderland staan. Ja. Dat is heel gek, maar ik heb jou op Gelderland ja. en mijn man hebben we op één staan. Ach. Radio 1. Ja. Maar dat zal daar het verschil zitten natuurlijk. Maar hoe okay, dat technisch dus... zit, dat weet ik nooit. Dat zou ik moeten weten, nee, want dat ik kan werk het niet. Want beneden was ik net en daar staat hij ook op Gelderland. Nou... Dan is die dan hij ook gewoon uh, lager, trager. Nou... <laughs> lager. Lager, trager. Ja. ja, als die beneden staat, is die lager. Ja. Goed, Rita, ik ga een poging wagen om het uh, op te ja, lossen. Weet je nou wat ik heb gevraagd? Weet je het nog? Ja, of je een krekker met brie kunt eten terwijl je man ligt te snurken. Dat was de vraag, toch? Nou, ik was net bij hem, toen dus zegt hij... Ah, laat mij maar even liggen, ik wil een poosje slapen, zei hij net. Ah, ja. Daar kan ik me ook wel voorstellen dat hij dat een keer wil. Ja, want ik zeg, nou, jij ja, zegt, dan bel je Astrid toch even. Ik zeg, ja, doe jij het dan? Maar hij ligt natuurlijk nu al te, slur te snurken. Ja, zo is die. Maar heeft hij ook wel eens gebeld? Tuurlijk. Al? Oh? Waar waarom heeft waarom hij dat? Waarom dat je geen hoogtevrees heeft? Nee, dat kan ik me niet herinneren die vraag. Nee, maar dat, dat, dat zou hij doen. Heeft hij dat nog niet gedaan? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Oh, dan ik zou hem even is wakker maken. Week aan de beurt. Ik zit, nou, volgende week moet hij wakker blijven. En, ja. Nou, oh, ik nou. Hoe heet jouw man? Peter. Peter, ik, ik ga iedere Peter, Peter, met... Peter. Nou, dat valt wel mee, geloof ik, bij <laughs> jullie thuis. Nou. Rita, dankjewel voor de vraag. Ja, oké, okay, hartstikke leuk. Ik weet niet of er een antwoord op gaat komen, maar ik ga mijn uiterste best doen door me om mensen te laten bellen naar 0800. Ja, maar waarom scheelt het een seconde ongeveer? Ja, 0800 1121. Waarom je op verschillende radio's um, uh, zeg maar vertraging kunt krijgen. Als ja. je, en, en of dat te maken kan hebben met dat je via de ene radio 1 en de andere naar Radio Gelderland luistert. Ja. Dag Rita, goed aan Peter. Dat zal ik doen, Astrid. Dankjewel. je ja, Fijne nacht verder. Ja, dat komt ik goed. Ik luister nog, hoor. Oh, gelukkig. Dat oh, oh. ik hoorde mezelf even terug. Dag. 0800-1121. Rob, goeienacht. Op. Goeienacht. Hallo. Hey, ehm. Um. Even een antwoord op het nachtmutsje. Ja. Jij had het echt over iemand een muts over de kop trekken. Oh. Toch? Nee. Oh. Nee, dat maar, ik, maar, maar ik viel vertel. even te laat in. Oh, maar maar, maar Een nachtmutje is ja. gewoon een laatste bol. Nee. Nee, ja, nee, dat is, ik snap het. Ik maakte zelf ook bijna die link. Maar het is. Um, uh, Kijk, normaal, kogel normaal, nachtmutsje. Dan zie je wat je tegenkomt. Ja, maar dat is, dat is heel sympathiek en uh, uh, uh, heel voortvarend dat je daarover belt. Maar de vraag was waarom mensen een nachtmuts opdoen als ze gaan, of opdeden vroeger als ze gingen slapen. Dan uh, bied ik mij een excuus aan, want ik was inderdaad te laat ingevallen in de vraag. Ja... Um, ik heb geen idee waarom mensen een nachtmuts op doen. <laughs> <laughs> als Waarschijnlijk. het fysiek een nachtmuts is. Ik denk dat het komt voor mensen die geen nachtmutsje hebben genomen. Want als je er gewoon ja. een als je nachtmutsje neemt als je naar bed gaat, heb dan word je, je even wel even lekker hebben. warm. Dan, heb je, dan worden je oortjes vanzelf wel een beetje gloeiend. Ja, dan heb je helemaal geen, uh, geen wolle muts nodig. Nee, uh, dan daarbij, uh, uh, sorry voor de ontbrekking. Het geeft niet, Rob. Beter een keer te veel gebeld dan dat ik op je zat te wachten. Oké. Okay. Dag. Oh, hoi. Hoi. 0800 1121. Igor. Goedemiddag. Hallo. Ik had een vraag over uh, verschillende klokken. Die digitale klokken. Die uh, springen op 12 uur altijd op uh, 0-0-0. Ja. Ja. Ja. Uh, en dan heb een, een, een klok, een uh, digitale keukenwekker, die springt op... 24. En nou uh, hadden we de eerste digitale horloges, die hadden we ook, dat is op 24-span, 24, span, 24 oh. uur. Oh. Ja, dat ik me nog herinneren Waar oh. En uh, hoe, wat, wat zit dat verschil in? Met het, ja, die afwijkende klokken van 24 dan, uh, uh, uh, het maal is 24 uur, hè? Ja, dat is zoveel had ik nog net meegekregen. Ja, ja. ja, nou ja, goed. Uh, heeft dat ermee te maken? En of, of zijn die van al het fabrikaat of wat dan ook? Ja, dat zal, het zal wel de reden zijn dat ze op een gegeven moment van 23 naar 24 gaan. Dat heeft waarschijnlijk te maken met die 24 uur, inderdaad. En dan springt die van 24 naar 1. Dus, uh, ja. nou ja, dat is logisch. Ja, want als die van 24 naar 0 zou springen, zou je opeens 25 uur in je etmaal hebben. Ja, ja. Wat kan, maar dan moeten we het wel even eerst met z'n allen afspreken ja wie heeft nog meer van die uh, van die, uh, die... En zijn dat Igor, allemaal oude klokken die dat doen of zit er ook een gloedje nieuwe tussen? nieuwe ogen nieuwe nieuwe nieuwe nieuwe Keukenklok, uh, timer. ingebouwde nieuwe ook eerst naar 24? Die gaat naar 24. nieuwe nieuwe Gaat voor de rest, uh, ja, radios. ik heb er twee van, uh, die springen worden op nul. Ja. En zo hoort het eigenlijk ook. <laughs> ja, ja, zo, het. zo uh, zou het eigenlijk moeten, ja. ja. Maar ja, nou, vroeger, digitaal, taal Ja. Lijkt volkomen onbelangrijk, maar ik snap niet waar dat verschil in zit. Nou ja, maar dat zijn van die kleine dingen waar je best je hoofd over kunt breken. En ja, daar staan ja, nachtzuster nou, ja, voor. De, ik denk van, naar Schwab, dat, dat van uh... Ja, je denkt, ik let er gewoon niet meer op, maar ja, dan wordt het alleen maar iedere keer als die op 24 staat. Ja, maar dan gaat Ja, maar hoe vaak kijk je precies tussen 24 en uh, 1 uur op je, op je overklokje? En, uh, uh, nog een aanvullende vraag. Ja, oh. dat, dat vaak heb, uh, Waarom houden ze nog steeds in Amerika uh, PM en AM aan? Ja. Dat, uh, dat, dat, dat, de stap ook helemaal niks van, die is onduidelijk. Mm -hmm. Heer, uh, post en. Uh, uh, um, waar staat er weer voor? Hier. Ja, oh. hou op. Nee, het is. Het is, uh, het is iets Latijn. Ja, maar. Nou ja, het, nee, want het, het is niet uh, post en pre. Ja. ja. En, en ik denk altijd dat het voor after staat. After midnight. Maar, maar dat is het volgens mij ook niet. Oh ja. jee, oh jee. Nou, daar gaat vast wel iemand over bellen. Waarom houden ze in Amerika nog steeds AM? Ja, en dan en... heb je ook vaak dus, uh, van de klokjes die kun je dan uh, op die beide manieren instellen: op uh, de Amerikaanse tijd en de Europese tijd, die is een ruststelling. Ja. En het vreemde is dan dat ze in het leger, uh, in Amerika, uh, militairen die zeggen van iets. At uh, 1300 or of. Uh, yeah. 2400. Die houden dat weer. Die houden dat. Die houden dus dat 100. Uh, die 24 23 uur aan, maar dan met 100. Uh, dat wat ik bedoel? Nee, maar. maar, maar dat, dat, dat, nu wijken we weer helemaal af van nog twee vragen. Dus. Ja, is 13 uur of uh, 14 uur, maar 1400. Oh ja, zo. Ja. Ja. ja, dat iedereen het weer op een andere manier zegt. Ja, maar ja, goed, dat is natuurlijk de vraag waarom we niet allemaal met elkaar uh, dezelfde taal spreken. Nee, oh nee. Laten, we dat, uh, laten we die beerpunt niet openen. Maar laten we inderdaad, waarom, waarom wordt in Amerika nog steeds EM en, uh, en PM aangehouden? Waarom tellen ze daar niet van 0 naar 24? Of de, van uh, 0 naar 23 en dan uh, weer naar 0? Dus van 1 naar 24. En uh, sommige digitale klokken springen dus op 24... en sommige gaan van 23 direct naar 0. Uh, waarom dat verschil? Ja, zo verwoord ik het toch mooi, hè, Igor? Ja, nou ja... Uh, uh, Nul uur ja. is ook niks, nee. 24, 24 uur, ja, dan is je echt rond, maar nul. Nou. Ja. Nou, ik zal erbij uh, noteren dat je er klachten over hebt. Maar de vraag blijft nou, op, staan... ik dan, uh, ja. ja. Dankjewel, Igor. Oké. Okay. Dag, hoe laat dag, heb dag. je het nu? Hè? Hoe laat is het nu bij jou? Het is nu twee over half drie. En is het AM of PM? Uh, dat weet ik. Nee, ik ook niet. Dankjewel, Igor. Dag. dag. Ja, dag. 0800 1121. Voor alles wat je weet over klokken, tijden en wat Igor nog meer vroeg. 0800 1121. Dit is Coldplay. En jawel, kloks. van Coldplay... ...naar aanleiding van de vraag van Igor... ...over klokken en tijden. Heb je de verstand van? 0800 1121... Overigens komt via Twitter komt het gewoon binnen hoor. Apenstaat je nachtzuster. Uh, AM is Ante Meridium. En dat is voor de middag. En PM is na de middag. Nou, dat is alvast uh, al weer een beetje uh, duidelijker. En uh, ja, je kunt blijven bellen naar 0800 1121. Dat deed Theo ook. Theo, goedemiddag. Oh, goedemiddag moet je mij nou horen. Alsof het nog gewoon midden op de dag is. Theo. Ja, Theo. Ja. Ik, ik ben nog altijd Astrid Theo! Hallo! Ja, ik zit oh, hey. Ja, is het goed, maar je moet ook duidelijk articuleren als je opbelt. Nou, ik heb zelfs heb ik, heb ik, heb ik gespeld P-E-Y-O. Ja, maar dan, als je zegt P-E, dat klinkt toch als T? Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Nee, je moet je, moet je maar, zeggen met de P Hendrik van Theo. Ja. Hendrik de Keizer was ook met E-Y. Niet waar? Wel waar. Niet waar. Wel waar. Oké. Okay. Keizer was <laughs> met EY en Pijo is P-E-Y al. Ja, maar het is toch ook een rare naam? Dat verwacht toch niemand? Nee, maar we hebben het laatst over namen gehad, Astrid. En inderdaad, het is ook zo. En ik heb je laatst zelfs nog een keer een tweet gestuurd over namen met jouw radioprogramma op KX Radio. <laughs> de hele programmering bij ja. ja. Goed, jouw producer, want Tjes, die weet het zo langzamerhand. Ja. Maar uh, Rosanne, nou ja, die leert het vanzelf. Peo, wanneer leer je nou eens een keer dat, zeg maar, wat er allemaal achter de schermen bij het radioprogramma uh, uh, gebeurt... die oh, besproken niet hoeft te worden? Staat. Het gaat om de mensen die bellen, het gaat allemaal om jou, Peo. Hoe is het met je? Nou, het gaat om jou. Oh. Uh, nee, het, het, het is allemaal best. Ik lig uh, hier op de Sneekweek. Oh, want, is het dan de uh, morgen... Sneekweek, joh? Ja, dat begint uh, morgenavond. Zie je, ben ik toch blij dat jij me weer even belt. Anders was het zomaar bijna aan me voorbij gegaan de hele Sneekweek. Ja, hè? Ja, en Weet, dat vind voor, ik vervelend. Ja. Nee, mijn neefje die zit tegenover mij, mijn manningslid. En ik, en ik heb de telefoon heb ik op luidsteken staan, dat ik het kan horen. Het andere neefje ligt te slapen, want die zit vol met slaapmutsjes. <laughs> maar wat is dit voor neefje? Want ik hoorde dit neefje volgens mij iets mompelen. En, toen, en het neefje klinkt hetzelfde als jij. Ja, dat is een neefje met rood haar. Oh, dan is dat, dat het... Altijd mensen. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar, maar uh, wij liggen hier in mijn kleine houten uh, Joe Cool bootje. Ja. En uh, we liggen hier te wachten totdat wij morgen uh, even kunnen proefzeilen... en dan uh, de, de snijkweg kunnen gaan varen. Ah, lekker zeg. En, uh, ja, en dan, leuk, hè? Ja, dan zijn er ook een hoop, uh, een hoop uh, slaapmutsjes uh, tot je te nemen natuurlijk. Ja. Wat zit hij ja. nou te fluisteren? Ja, ik zit te fluisteren of hij het kan horen, want ik heb hem op luisterpreken staan, want de radio moeten uit. Want zit dan, je dan dan tijdens het gesprek zit je nog, nog tegen je tegen je, kun je, het wel? Ja, maar van? jij zit de hele tijd de computer het, <laughs> terwijl je met iemand aan het praten bent. Oh ja, dat is waar. Dat dat is, dat is toch zo? Ja, uh, dat is, ja. ik ja. zit uh, ondertussen de chat te lezen en de mail te hey, lezen de en de lezen. Twitter te lezen. Ja. Z zei je wat? Zei je wat? Nee, ja, ik zei wat. <laughs> en nu heeft hij de radio weer aangezet, want ik kon het niet goed horen. Ja. Ik, ik geef die radio even helemaal aan mijn vriendje, of aan mijn neefje... Ja. en dan, kan, dan heb jij er geen last van. Nee, dat ik in het voorronden van mijn boot... Een ja. uh, heel fijn voorondertje is dat, want ik heb maar een heel klein maar dan bootje. wordt je andere neefje wakker. Nee, dat andere neefje is dik in coma, want die heeft toffe slaapmussen <laughs> die gehad. Dan die wordt niet zo open. licht, meer. mak. Waar bel je over, P.O.? Over de slaapmussen. Hey, oh, je geeft even het antwoord, dat is altijd fijn. Ja, ja tenminste, ik viel ook zomaar uh, in de uitzending van uh, of het over een slaapmuts ging of niet... en wat een slaapmuts eigenlijk was. Ja, nee, maar de, dat nou ja, de vraag blijft nog steeds... waarom mensen de muts op deden s'nachts. Oh, is dat... Ja, nou, jij jij wil natuurlijk over, uh, over drank gaan praten. Ik heb het weer over rode wijn. <laughs> Ja, natuurlijk. Maar nee, ik weet ook wel, ik denk ook wel dat ik weet waarom mensen vroeger een slaapmuts aan uh, omdeden. Kijk, uh, die, die mensen vroeger die, die lagen in die kleine scootjes en tjaltjes en het was een, allemaal ijzeren boot en die waren ijskoud. En als jij een muts op je hoofd doet, dan blijft je hele lichaam namelijk warm. Ja, dat zeggen ze bij baby'tjes ook, hè? Ja, nee, dat... Nee, dat is precies. waar. Ja. Als een baby net geboren is, dan krijg je direct muts op. Ja, want anders vertrekt de warmte. en houdt een baby zichzelf niet meer warm. En dan gaat de vertrekte warmte door het hoofdje. Astridje geeft het hele antwoord op de vraag. Ja, maar dat is dus niet meer zo bij grote mensen. Want anders moesten we als grote mensen ook de hele dag een mutsje op als we naar buiten gingen. Ja, maar het is ook zo. Ja, dat is uh, wel aan te raden. Ja, want als wij ons hoofd warm houden en je weet dat ik een beetje kalend ben. Dan moet je gewoon een muts opdoen in de winter. Ik kijk in de zomer niet, want ik heb een hekel aan mutsen en hoeden... en alles wat ermee te maken heeft, en oh. petjes. Maar als ik in de winter buiten loop, dan doe ik gewoon een lekkere wollen muts op. Dan blijft mijn hele lichaam warm. Ja, maar je moet het, met al dat varen van jou en in de volle zon op het water... moet je toch ook wel iets op je hoofd? Ja. Nou, een Schipperspet? Off ja, officieel wel. Maar daarom heb ik ook rimpels. Oh, ja. ja, Klaas zegt al, ik moet mijn zuidwester erop doen. Heet die Kwasi? Ja. Heet jouw neefje Kwasi? Nee, Klaas. Oh, Klaas. Ja. Het zou nee, leuk maar, zijn PO-equatie. Ja. Maar Astrid, het is ja. inderdaad waar. Um, als jij je hoofd warm houdt, dan blijft je hele lichaam warm. En, en, en, en, nou, dat is gewoon dus belangrijk om... om ja, sorry, Astrid, <laughs> ik heb een beetje gedronken. Maar oh, het, een slaapmutsje. <laughs> ja, ik heb te veel slaapmutsen gehad Ja, ja ik... Klaas hier zit ook al lachen. Ja. Maar het is echt waar dat, uh, dat uh, als je je hoofd warm houdt, dus met behulp van een slaapmuts, dan blijft je hele lichaam lekker warm. En, en, en ik denk dat dat het doel is. Als mensen vroeger dus in die tjaltjes achterin, het waren ijzeren schepen, die waren ijskoud, niet geïsoleerd, en die droegen een muts en die gingen verder lekker onder de dekens en dan bleven ze warm. Nou, dat heb je ondanks die wijntjes dan nog aardig verwoord, hoor, P.O. Mm, dacht ik. Ik ga je heel veel plezier wensen bij de Sneekweek. Oh, dankjewel. Zet dankjewel. hem op. Ja. En de groeten aan quasi. Ik heb heel veel plezier nog weer met je geweldig leuke uitzending. En ik was blij dat ik er weer eens een keer tussendoor kon komen. Ja, precies. <laughs> ik spreek je de volgende keer, P.O. Ja, oké, okay, Astrid. Hoi. Doei. 0800 1121. Eventueel wil nog graag weten waarom bakpapier niet brandt in de oven. En uh, uh, wat, uh, waarmee het, uh, de kleding van brandweermannen wordt uh, behandeld om het brandwerend te maken. Rita heeft drie transistorradio's die allemaal op ongelijke snelheden de, de radioprogramma's doorgeven. En ze wil graag weten hoe dat zit. En uh, Igor vraagt dus. Waarom sommige digitale klokken op 24 springen en sommige digitale klokken na 23 op 0? Waarom zit daar verschil in? En hij wil nog even in een subvraagje weten waarom in Amerika nog steeds AM en PM wordt aangehouden. 0800 1121. Arthur, goeienacht. Ja, Hoi, goeienavond. Uh, Hoi. Dat met die uh, brandwerende pakken, dat heet NOMEX. NOMEX? Ja. Okay. En dat wordt gebruikt bij Formule 1 coureurs. Heb je de handschoenen van en uh, pakken en uh, van je hoofdkappen, et cetera. Vliegen overal, brandweer. Maar het is brandwerend, uh, niet brandvrij. Nee. Het kan niet brandvrij zijn, maar het, het belemmert het enorm. Het is een uitvinding, ik weet niet precies. Het is natuurlijk een hele moeilijke chemische naam. Het is een jaar of twintig, 30 geleden uitgevonden en nu wordt het gebruikt in allerlei... Alleen ik denk niet dat dat in dit bakpapier zit, want het lijkt me misschien wel gevaarlijk. Uh, kan ik niet overordelen. Dat is geen, nee. geen schrikkundige. Nee, maar de, ja, ik weet niet. Volgens mij is het ook niet hetzelfde spul. Maar het fascineert mij inderdaad nu ook wel waarom bakpapier niet in de fik vliegt. Maar ik vraag me af of als je gewoon een gewoon A4'tje op je koek legt in de oven, of die dan in brand vliegt. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga het en... ook niet proberen. En nog even terugkomen over dat, uh, wat, ik wil me even met de vorige spreker aansluiten. Ja. Uh, je verliest bijna 90% van je lichaamswater via je hoofd. Ja, zie je wel. En wat, dat, uh, dat is, ik heb uh, wel een uh, blauwe maandag wat uh, gedoken. Maar dan merk je dat pas echt. Dat is echt, uh, en ik heb ook wel eens, uh, ja op de caravan, van gaan altijd op, de caravan op de wintersport. En dan valt wel over de kachel uit, nou, dan weet je niet hoe snel je die muts op moet doen. Nee, ja, zie je uh, wel. Ja. Dus uh, eigenlijk was het nog wat anders. Jij zei van, uh, ja, dan doen we in een, in een dag uh, 25 uur, als we het maar met elkaar allemaal afspreken. Ja, dat ja. kan niet. Want oh. die 24 uur die is gebonden aan oh, uh, yeah. het draaien <laughs> van de aarde. Ja. Dus, uh... Ja, dan, dan uh, is het zelfs in principe, als ik er zin in had, uit te rekenen... hoe lang het duurt voordat we midden in de nacht met z'n allen zitten te ontbijten. Ja. Ja, dat kan en, natuurlijk helemaal niet. En dat dat gewoon van uh, 23 op 24 gaat. Ja, bij mij gaat die van 23 op 0. Maar dat is gewoon alleen maar software. Dat is eigenlijk niet interessant. Wat ik eigenlijk veel interessanter vind om, om te melden... is dat iedereen, volgens mij vragen een heleboel mensen zich ook af... waarom wij zo'n slechte zomer hebben... Nou, dat vind ik nog eens een goede vraag. Nou, die ga ik even beantwoorden. Oh, je, je stelt zelf een vraag zodat je hem kunt beantwoorden. Ja, <laughs> ja dus ik ben altijd verbaasd. Uh, ik ben golfprofessional en dan klagen mensen over het uh, slechte weer. En ik heb ze toen al gewaarschuwd van die hele mooie voorzomer. Ik zei, daar hoef je helemaal niet zo blij mee te zijn. Want die Noordzee, die warmt zich ontzettend op. Maar ook het oostelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan warmt zich enorm op. Ja, dan is dat water daar veel te warm. Daar komt weer koude lucht overheen. Nou, ik hoef je niet uit te leggen wat er dan gaat gebeuren. Dat vormt weer depressies. Nou, die worden met zuidwestelijke stroming over ons continent heen uh, gezet. En dat houdt in, ja, ik weet niet hoeveel graden dat daar opgewarmd is. Maar zo'n mooie voorzomer, die misschien wel twee maanden geduurd heeft... ja, dat heeft dus nu ook de hele zomer verpest. Ja, zie je wel. Ja, nee, want ze zeiden in die mooie voorzomer: zeiden ze. Um, uh, uh, uh, het kan niet gaan regenen. Omdat, ik weet het niet, nooit precies, maar dan is er te veel warmte. waardoor de regen er niet meer bij kan of, zo, ja. of uh, zo. Om het maar heel simplistisch uit te leggen. En dus het kan niet gaan regenen. Dus het ga, de, de week nog heel goed. Zeiden ze in juni: zeiden ze. het gaat pas eind augustus weer regenen. Nou, uh, dat, dat, dat, dat is niet waar. Maar, maar, maar als jij verstand hebt van hoe dat, dan, hoe, da, hoe dat dan in elkaar steekt, dan is mijn vraag natuurlijk: Komt het nog goed? Ja, het komt goed. Het is heel simpel. De, eerst moet die energie uit dat water. Nou, daar, daar zijn ze nu al knap in geslaagd. Want we hebben nog een zootje pokken weer gehad. Maar uh, je kunt er, ja, ik, ik wel geen wetenschappen afsluiten... maar de kans is heel groot dat we natuurlijk een hele mooie eind augustus, september, oktober krijgen. Want uh, die, die, die, die, die, die, ik hoop dat die temperatuur van die zeeën nu zo'n beetje goed omlaag is gegaan. Nou, dat zal wel, want die energie is er nu behoorlijk uit al. Maar ja, do, tegen de tijd dat iedereen weer op kantoor zit... dan krijgen we dus een mooie nazomer. Nou, <lacht> Ik, dus, ik hoor ook in jouw stem gewoon uh, dat je met mensen meevoelt... Ja, nou ja, ik, ik kan niet op vakantie. Dus, want dat is voor mij in de zomer is dat niet, financieel niet interessant. Het nee. gewoon te veel derving. Maar uh, het is wel zo dat uh, ja, het aaneens is aan één door slecht weer. En iedereen is gevlucht. Het was vanmiddag in de stad in Alkmaar. En nou, het was gewoon uitgestorven. Ja ja, ja, ja, ja. Maar iedereen is er vandoor gegaan. Want ik uh, kan je vertellen, dus op de camping is het nu één grote modderbende. Ja. Dus dat is, uh, dat is heel verdrietig. Ja. Maar ik, ik, het rare vind ik, ik heb nog nooit meegemaakt, niet dat ik me kan herinneren, dat het zo slecht voorspeld werd allemaal. Ik bedoel, ja, ze zeggen, weer, ook... mijn, weermannen zeggen ook altijd, ik kan niet voorspellen. Hoe zeggen ze dat altijd? Ik kan niet voorspellen, alleen. Um, verwachten. Ja, verwachten. Ze kunnen alleen ja. weersverwachtingen geven en geen weersvoorspellingen. Ja, dat, dat, wat het probleem is dat ze kunnen het nu met computermodellen kunnen ze veel zuiverder een verwachting aangeven. Maar wat ze niet doen, en dat zouden ze wel moeten doen, vaker met een uh, met de uh, met zekerheid erbij geven. Want op een bepaald moment gaat het zomaar één keer de andere kant uit. En het weer is zo gillig. Yeah. Uh, en uh, kijk, ze hebben wel toen in één keer die, die anticycloon die bleef maar liggen. Ja, dan. Uh, dan, dan kunnen ze dat mooi voorstellen. Maar uh, ja, dat, dat, als het eenmaal een bepaald weertype is, dan kunnen ze wel zeggen: ja, dat blijft nog wel even. Maar ze hadden dit wel aan kunnen geven, dat als ze zo'n mooie voorzomer hebben gehad, wat dan gebeurt met die zeeën, dat dat dan veel te warm wordt. En ik weet niet hoeveel graden het is. Maar dit is ook dezelfde reden. Heb je, heb je wel eens op het strand geweest dat het regent op het strand? Nou, dat, niet dat ik me kan herinneren gelukkig. Nee, dat gaat ook bijna niet gebeuren, want, oh. want de warme lucht die moet met water erin, die moet eerst boven land komen om daar te condenseren en dan gaat het regenen. Ja. Het regent zo goed als niet op het strand, of het moet uh, de wind van zuiden naar noorden of van noorden naar zuiden gaan, langzaam en dan tijd hebben om boven het strand te condenseren. Nou, dat gebeurt bijna niet. Dus je, ik heb wel op een golfbaan gewerkt, die was vlak aan het strand. Nou, daar viel gewoon geen regen. Ja, nou ja, dan is dat dan nog een redelijk goede plek om je tent op te zetten. Ja, nou ja, iedereen die nu in de duinen zit of ja. aan het strand... Ja. ja, je kan niet naar het strand lekker zonnen, maar veel regen zal je niet krijgen. Nou ja, ach ja, je, je denkt ik de altijd maar het is allemaal fijn voor de plantjes en de tuinen en zo... Ja, het is nu wel heel veel hoor. Ja, ik word er een beetje verdrietig van. Ik, ik heb gewoon zin in de zomer, maar ja. Maar ik vind het ook altijd wel lekker dan in september als iedereen weer aan het werk is. Want als de zon dan schijnt, dan uh, lijkt het altijd wel alsof alle uh, kantoorwetten verdwijnen. Dan is het opeens allemaal iets minder belangrijk. En dan uh, ga je met de, met de collega's gewoon lekker eventjes in het zonnetje zitten. En dan uh, gaat iemand ijsjes halen. En dat vind ik ook allemaal wel heel gezellig. Nou, ik ben blij dat ik niet meer op kantoor zit. Ah, ja, het had altijd wel wat op kantoor werken. Ik vind het lekker. En, dan, en dan, allemaal naar de, in ons geval dan allemaal naar de zevende etage met elkaar lekker in het zonnetje zitten. Beetje bijbruinen? Nee, ja, nee. Ik, ik uh, ik hoor bij, oh, nog even over die Nomex, hè? Ja. Uh, want dat is waarschijnlijk... Nomex is dan waarschijnlijk gewoon de naam van het spul... Of van het ja, bedrijf de dat het kan. Een, van een chemisch goedje wat ze erin Ik heb het vorige een keer geweten hoor. Maar ik weet, ik weet wel dat het best complexe naam is. Oh ja. Maar... Het is voor mij geen gepregneerd. Ja maar, ja, maar waarmee? Inderdaad. Wat is dan hetgene ja, dat, dat niet brandt? Nomex noemt. het. En het is nu ook een merknaam geworden. Oh, het is andersom. Het, het was eerst het spul Nomex en toen het. Uh, ja, het nee, toen, het, ja. Is een, er is een fabrikant die maakt de stiel. En dat heet Nomex. Hmm. Okay. En daar worden allerlei. Nou, dan komt er een fabrikant van vliegen overal die maakt vliegen overal van. Dan komt er een firma die doet in brandweer overal die maakt de brandweer overal van. En dan wordt er een firma die maakt de Formule 1 of Race overal als van, die maakt dat ervan. Dat is het verhaal. Het is een, het is een, een textiel dat. Oké, okay, nou, dan uh, ben ik uh, weer helemaal bij. Dus dan, dan, dan weten we in ieder geval dat het Nomex heet. En we hebben meteen, zonder dat iemand de vraag stelde... of eigenlijk stelde jezelf de vraag... en gaf je het antwoord waarom we een slechte zomer hebben. Nee, want je hoort steeds die vraag van ja. die mensen die denken... wordt het nog wat? Ja. En ik hoorde van, ja, het is ook wisselvallig weer. Het is dus helemaal ja, geen wisselvallig weer. Het is gewoon heel constant, slecht. Ja, precies. Ja, niet wisselvallig. Houd toch op met je wisselvallig. Nee, het was vandaag heel mooi. Het was vandaag wisselvallig mooi. Ja, in de mooi. ochtend. In de ochtend ik ja, kijken. Het, e het, het, het was wisselvallig mooi. Ja. Ja. Goed, dankjewel. Misschien tot de volgende keer weer. Ja. Doeg. Ja. Veel succes met je programma. Ja, Dag. komt goed. Hoi. Dusty Springfield is dit. En um, summer is over. the day. The summer is over. Goeienacht. Met Jacques Maas. Oh, dat is ook goed hoor, Jacques. Ik wou u een antwoord geven op de vraag waarom oh. mensen vroeger een slaapnet zouden. Nou, en? Niet die kou. Oh. Kou waren ze wel aan gewend. Oh. Nee, dat had te maken met de mode. Met de wat? Mode. De mode? Ja, want de dames die deden eens een in de maand of eens in de twee maanden een mooie kapsel maken... en dan bleef dat zitten. Oh. Die hygiëne kende men vroeger niet zo. Dus dat mooie opgestoken kapsel bleef mooi zitten. <laughs> en yeah. omdat het er een maand in zat of twee maanden in zat... als daar luizen, als daar ander ongedierte in kwam... zat dat er ook een maand in. Oh. En als men dan in die bedden lag... In de meeste gevallen was het bed iets... dat stond in die grote kamer met daarboven de stro en de hooizolder. Ja. En daar zat ongedierte in. En dat viel van boven allemaal Ach, het Jacques bed En dat ja. kwam in die haren terecht. <laughs> dus het had, had altijd alleen maar te maken met hygiëne. Ik, de hele ik... rijke mensen hadden daar een andere oplossing voor. Wat dan? Die hadden een mooi bed met een baldakijn boven. Oh ja, ja. Dus het was een verschil tussen was je rijk of was je arm. De arme mensen hadden de slaapmuts en de rijke mensen hadden een baldekein bovenaan. Oké, okay. ja. En heb jij een slaapmuts, Jacques? Nee, ik niet. Een baldekeintje ik... dan? Ook niet. Ach. We hebben gelukkig die, die dingen allemaal niet meer nodig. <laughs> nou mooi, ik wens je een goede nacht zonder muts. Ja, dank u. Dag! Dank je wel, Jacques. Ja, bel nog even naar 0800-1121. Als je weet waarom bakpapier niet brandt in de oven... als je een antwoord weet op de transistorradio's. Of als je gewoon een nieuwe vraag wil stellen, dat kan ook, hè. Toets het gewoon in op je telefoon. Dat nummer van de wachtkamer van de nachtzuster. 0800-1121.